Laatkomers mogen binnenkort in bioscopen van Pathé niet meer tijdens de hoofdfilm de zaal in. Vanaf 1 oktober gaan de deuren dicht zodra de hoofdfilm is begonnen. Er worden dan ook geen kaartjes meer verkocht. De bioscoopketen komt met de maatregel omdat veel bezoekers last hebben van laatkomers. Volgens Pathé is het bij het toneel ook al zo dat laatkomers niet meer de zaal in mogen. Het bedrijf benadrukt dat mensen tijdens de film natuurlijk wel gewoon naar de wc mogen. Wilrenner Bauke Mollema is de groene trui in de Ronde van Spanje na een dag alweer kwijt. De Spanjaard Joaquín Rodríguez pakte in de 18e etappe de puntentrui weer terug. Rodríguez zat in de kopgroep en Mollema zat daar bijna 8 acht minuten achter in het peloton. De etappe werd gewonnen door de Italiaan Francesco Gavazzi en de Spanjaard Juan José Cobo blijft leider in het algemeen klassement van de Vuelta. Het weer vanavond nog af en toe een bui, morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files lossen snel op bij elkaar, zaten nog maar 30 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heeft het verkeer nog wel veel vertraging. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende, 8 kilometer. Het heeft te maken met problemen bij een tankstation... aan de andere kant van de vangrail in de buurt van Maarhezen. Op de A10, de ring van Amsterdam... file van 4 kilometer voor knooppunt de Nieuwe Meer. En verder erg veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en plein 10 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. De politie is daar bezig met technisch onderzoek. Verkeer richting Den Haag kan voorlopig beter... via de Benelux-tunnel rijden over de A15 en de A4. Tja, als het moet, dan werk ik vanavond wel door. Doorgaans kun je prima je grenzen aangeven. En toch...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 Onze gasten heeft zeven jaar gewerkt aan de biografie... van een van de beste schrijvers van Nederland, F.B. Hots... die in 1976 uit het niets het literaire landschap binnendaverde... hoewel hij al jaren schreef, maar niet durfde dromen van publiceren. En het verhaal gaat dat hij een beetje een saaipiet was... maar niets is minder waar, want het kon stevig stokken in zijn leven. Hier is Aleid Truijens. Uw presentator is Petra Possel. Ja, en stevig stormen, zelfs dat is nog zwak uitgedrukt. Het is eigenlijk wel op een bepaalde manier... al leidt groots en meeslepend leven. Ja, zeker. Het is, het is ook een behoorlijk dramatisch leven wel geweest. Het is eigenlijk prachtig ja. voer voor een biograaf. Ja. Maar ik zat vorige week door omstandigheden op een strand... Ja. met jouw dikke biografie in mijn hand. Allemaal zand ertussen. En ja. ik zat al zo met die kuffer... zat ik daar tussen, allemaal hele knappe jongens en meisjes. Ja. En dan zaten ze te kijken naar een oude man met een hoorn en bril en een zijscheiding, en toen zei iedereen... Plakhaar, ja, ja. Wat zit je daar nou voor lelijkert te lezen? <laughs> lelijkert. Hij ziet er wel lelijkert. uit als een zij Ja, hij ziet er een beetje kreukelig uit. Toen hij jong was, was hij trouwens best leuk, hoor. Er staan foto's in het boek, dat je denkt... Knappe man. Ja, knappe man. Ja. Dus, uh, ja, ja. Hij woonde trouwens niet te ver van het strand, vlakbij Katwijk. Hij woonde in Oegsgeest, en hij moest wel eens met, uh, met, met zijn zoon en zijn zus mee naar het strand. En dan was hij de enige heer met lange broek en sokken en... Uh, uh, van die bruine schoenen op het strand. Ja, ja want dat hij was zat wel natuurlijk hot. vanzelfsprekend. Het ging niet, niet in met blote benen of zo daar nee. zitten, gats. Nee. Hij ziet er een beetje uit alsof hij in de jaren 50 is blijven hangen. en dat hij zo'n leeslampje had. en dat hij in, ja, ja, in zo'n ja. rookstoel zat. en dat hij daar nooit uit Nee, hoewel hij had een pesthekel aan de jaren 50. Dat is nou ook wel weer leuk. Hij vond, vond dat een dulle jaren. Jaren 30 waren ook heel erg, maar de jaren 50 vond hij verschrikkelijk. Ja. De jaren 20, dat waren zijn jaren. En als je bij hem thuis op zijn kamer kwam, dan ademde alles de jaren twintig. Dan overal lampjes van de, van de vlooienmarkt, kleedjes, kunst uit de jaren twintig. En dan zette die muziek uit de jaren twintig op. Dus de, ja, de bedoeling was... Ik ben het met je eens hoor, het ademt iets uh, jaren 50s uit. Maar de bedoeling was dat hij helemaal in... Ja, dat hij jaren twintig was. Dat hij ademde, was, ja. was, ja. ja. Vrouwen moesten ook eigenlijk altijd in van die Charleston-jurken... met dophoedjes en oh, lagen Zijn vriendinnen werden altijd aangekleed uh, door hem... met kleren van de vlooienmarkt. Die moesten er echt zo uitzien als uh, van die Scott Fitzgerald-dames, uh, weet je wel? Nou, ik vind dat zich nu eigenlijk al aftekent dat het helemaal geen <laughs> saaie Piet is geweest... maar meer een heel eigenzinnig karakter. Daar gaan we ja. het komend uur over, over praten in Kunststof. Het is Kunststof van donderdag 8 september het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week en reacties worden zeer op prijs gesteld. Heeft u vragen over FB Hots? Heeft u, ook al is deze biografie van part, uh, bijna 600 pagina's al verschenen toch nog wat geheime informatie? Bent u bijvoorbeeld minnares geweest van FB Hots? En wil je dan toch nog wel weten? Uh, nou, dat kan in de volgende druk altijd. <lacht> <Nog mee vormen. lacht> Heeft u nog kiekjes? Heeft u muziek waar deze man in voorkomt? Uh, uh, reageer op deze uitzending via ons gastenboek. Uh, de website radiokunsthof.nl. Uh, Alain trouwens, jij bent dus de biograaf van F.B. Hots. Ja. Een schrijver die jij noemt de beste schrijver van de vorige eeuw. Nederlandse schrijver van de vorige ja, eeuw. Ja, voor mij dan, ja. En aan, de aan deze man heb jij de laatste zeven jaar van je leven totaal gewijd... Nou, niet totaal. Ik heb ook nog een beetje voor de, voor de Volkskrant gewerkt. Dus ja. ik heb er niet uh, fulltime aan kunnen werken. Nee, maar goed, eh, getuigen dit boek, ja, heeft het ik, je behoorlijk in beslag genomen? Het heeft genomen. me behoorlijk in beslag genomen. En ja. hoe, hoe heeft dat onderzoek, die research, dat schrijven van dat boek... dat vroeten dat in een andermans leven... Ja. hoe heeft dat eigenlijk, voordat we nu over hem gaan beginnen... Ja. hoe heeft dat jouw leven bepaald? Ben je helemaal verhotst? Ja, het is maar. maar kijk, ik, ik heb ook nog uh, gewoon andere dingen in mijn leven. Uh, kinderen, werk, man, vriendinnen. Dat is maar goed ook. Want ik kan me voorstellen, als je er helemaal mee opsluit, dat je dan in zo'n leven zinkt bijna. Ja. en uh, Nou, dat, dat kon ik helemaal niet. Er moest ook gewoon nog geld verdiend worden, bijvoorbeeld. Hoewel ik ook wel een beurs heb gehad, hoor, gelukkig. Van het Fonds voor de Letteren. Maar ook een potje gekookt. Gewoon praktisch. Gewoon. Het le en, en, maar uh, ik merkte wel, ik heb een jaar onbetaald verlof gehad van de krant. Uh, en toen was ik inderdaad, elke dag bijna aan het interview. Want ik heb het boek voornamelijk op basis van bronnen geschreven. Later ja. kwamen er gelukkig ook nog een heleboel brieven boven water. Dat je er dan behoorlijk in kan raken. En, uh, en hoe uitziet en dat? En dat, dat het heel het gek is, dan ga je naar de bakker. En dan uh, thuis zit je dan net in de jaren 20 of 30. En soms zet ik daar ook muziek bij op uit die tijd. En ik lees de Stukjes hots die daarover gaan. En nou, alle documentatie die daar. En dan ga je naar buiten in. in 2007 of zo. En dat is dan. Uh, een enorme overgang steeds. Ja. En de dag daarna moet je weer voor de krant schrijven. Dat is voor actualiteit. Dus er zijn allerlei wieltjes in je hoofd die je op een ander. Tempo en een andere grote draaien. Dat is heel wonderlijk. En, en, en, en wat voor consequenties heeft dat? Is dat de consequentie dat je met een hoorn en bril in bed... de hele tijd nee. archaïsche schoonzinnen aan het uh, uit Nee, nee, nee. nee. En trouwens met die we... archaïsche schoonzinnen... dat denken veel mensen van Hots. Maar hij is ontzettend Het was toch een lichte archaïsche taalgebruik? Nou... Nou, ik, vind, hele, ik vind het een beetje film... tijdloos. Mooi, mooi, mooi. Maar ik vind het ook weer niet een mooi schrijver. In die zin dat het iemand is die van die krullen draait en geparfumeerde zinnetjes maakte. Mm -hmm. Ik vind Hodson Stijl echt. Daarom vind ik hem zo goed eigenlijk. Ik vind Hodson Stijl geweldig. Omdat hij. Het was een heel precieze waarnemer. Uh, ja, stijl is ook waarnemer, denk ik. Mm -hmm. Maar uh, hij kon. Stijl is precies op die manier iets zeggen dat het. Ja, gewoon helemaal sluitend dat weergeeft wat je bedoelt, wat hij bedoelde. Er zit geen huis op de zender. Nee, hij, hij uh, kon in een paar zinnen uh, een karakter neerzetten... met daarin een observatie en meteen ook een hele kijk op de wereld. Het was... Uh, um, en, maar toch is het niet moeilijk, een kind van twaalf kan het eigenlijk lezen... Ik vind eerder vrij tijdloos. Het is, niet, het, is niet het is ook geestig, heel geestig vind ik hem. Ja, en waarin, en, en, en dat blijft eigenlijk boven de hele materie wel hangen... hij nergens deelnemer is, maar waarnemer. Ja, hij is overal buitenstaande, ja. Observator. Hoewel die, hè, toen hij, hij was tussen zijn, laten we zeggen, twintigste en vijftigste uh, muzikant. En toen was hij wel degelijk deelnemer. Toen ging hij gewoon lekker op stap, op stap met de jongens van de band. En uh, ja, hadden ze ook heel erg veel plezier... Dus toen was, ja, hij, dat, was, toen was hij nog niet zo... Uh, ja, toen ja, deed dat hij leven, nog wel mee. Toen deed hij nog wel mee. Dat ja. leven beschrijf jij ook. En dat beschrijf jij heel, heel beeldend en heel kleurrijk. Uh, die, de, de jaren in de jazz. Ja. Wat sowieso leuk is. Ik heb ooit een film gezien. Uh, Theo en Thea en het Tenekas Imperium. Ja. Waarin in een jazzscène <laughs> voorkomt. Met zwarte kooltruien en pijpen. Ja. Uh, en plak haar in ja, een jazzclub ja, ja, ja, ja. in een kelder. Marco Bakker deed je ook mee. Ja, ja, ja. En die sfeer... Die, die schets jij. Ja. Even in hele grote. Ja, hoewel het dan ook weer, ik geloof dat zelfs de term jazz uh, niet helemaal weer van toepassing is. Hij speelde inderdaad ook een jazzorkest voor het geld. Maar zijn muziek, wat hij dan eigenlijk wilde maken, uh, dat was de muziek die leek op die van Paul Whiteman. Uh -huh. En dat was uh, eigenlijk, uh, ja, een beetje big band achter grote orkesten, ook met, met strijkers, veel strijkers en blazers, in grote hotellobby's in uh, New York en Chicago. En, ik werd ook wel white jazz genoemd, maar dat is niet die Louis Armstrong muziek of zo. En ook wel helemaal niet die Charlie Parker en die, die latere De, de, de moderne jazz. Nee, nee, nee, nee. nee, het was echt nee. jaren twintig. Ja. Laten wij eens even ingaan zoomen op dit, op dit boek. Je bent uh, in het dagelijks leven criticus en columnist bij de Volksrand. Je schreef ja. twee romans afgelopen jaren. Zoals we al zeiden, de afgelopen zeven jaar heb je gestaag gewerkt aan een biografie van een schrijver... die eigenlijk een beetje geldt als, als een writer's writer, als ja. geliefde bij, bij schrijvers, bij en collega's. Journalisten ook wel, ja. Journalisten. ja. Erkenning kreeg hij als schrijver op late leeftijd, omdat hij laat debuteerde. Toekenning van de PC-hoofdprijs is natuurlijk heel belangrijk ja. geweest voor deze man. Ja. Een man die niet een, een zeer gelukkig leven leidde, althans dat kan je niet afleiden aan deze biografie, nee. Kamte met een broze gezondheid en die een hele grote dramatische gebeurtenis halverwege zijn leven ja. moest ervaren, die ja. bepalend is geweest. Voor de rest. Nou, dat alles ja. resulteert in ja. dit, dit boek wat werkelijk... Ik dacht in het begin, waarom moet dat allemaal zo dik tegenwoordig, die biografieën? Ik was al een beetje aan het vloeken. Maar el, elke letter is de moeite waard geweest. Want je wordt meegezogen in dat verhaal. Geluk kun je alleen schilderen. Ja. Wat was eigenlijk het moment... Blijf dat je het zegt. Ja, <laughs> ja nou ja, het, dat, je leest... Er zijn heel veel biografieën en ja. dan zijn ze gewoon... Eigenlijk te dik. Ja, maar ik heb het echt als een, als een dwingend verhaal willen opschrijven. Dat, dat, dat was de bedoeling, om inderdaad de lezer mee te nemen in dat verhaal. Ja, het nou, ja. is buitengewoon goed geslaagd, vind ik. En wat was het moment dat jij zelf ook eigenlijk vond... dat jij de gedroomde auteur was voor die biografie? Ja, ja, het is gek. Het, het, het, het wandelt een beetje langzamerhand het, het, naar je toe. Het komt op je af. Ik heb, uh, beschrijf ik ook wel in het boek, als student uh, Hots ontdekt. Ja. Uh, ik, ik, ik vond het meteen geweldig, klas drie alinea's en ik was, was kapot. Ik was verkocht. Uh, toen ben ik, de, in de tijd studeerde ik Nederlands en, en moest je ook een kandidaatscriptie schrijven. Nou, die ging over Hots. Na mijn studie raakte ik in de literaire kritiek. Dus kon ik boeken van Hots bespreken... Uh, nou ja, zo was er steeds tot aan zijn necrologie aan toe... wel een aanleiding uh, om het over te hebben. Een keer interview met hem gehad. Dat was heel bijzonder, want hij liet zich niet zo uh, graag interviewen. Uh, in 1997 was dat. Ja, en uh, ik speelde altijd al met de gedachte van... nou, ooit, later, als ik groot ben, als ik tijd heb. Hè, ja. weet je? Maar er kwam er op een zeker moment... Uh, nou... Er was al bekend dat heel dat Hot uh, de hele uh, ja zijn literaire nalatenschap, de inhoud van zijn bureauladen na zijn dood uh, op zijn verzoek door zijn zuster had laten vernietigen, hè, verbranden. Ja, en dat was ook werkelijkheid. Ja, ja, ja. Dus toen dacht ik, al, nou, dat wordt niks met die biografie. Dus Ik had het eigenlijk al weer een beetje uit mijn hoofd gezet. Die wens. Totdat Anton Korteweg van het Letterkundig Museum mij belde en zei... ik heb een hele stapel brieven gekregen... van uh, de briefwisseling tussen uh, uh, F.B. Holtz en zijn oom Herman Kunst... En die oom die stimuleert hem in die brieven heel erg om te gaan schrijven... om te publiceren. En het zijn ook hele leuke geestige brieven. Er is ook nog een heel dik dagboek bij van die kunst... waarin Hots voortdurend voorkomt. En zijn zuster Aati, wat ook over hun jonge jaren gaat. Tot om die bronnen, die dienden zich aan. Die dienden zich langzaam aan, maar nog niet zoveel. La later, toen ik de eerste gesprekken ging voeren... bleek dat er veel meer brieven waren. Want ja, als jij een brief van iemand stuurt, komt die natuurlijk bij diegene thuis. Niet in het laadje van Hots. Dus... Mm -hmm. Uh, en nou, dus er waren heel veel mensen die mij zo'n pakje in handen gaven van... kijk, deze brief heb ik nog, die mag je best ja. gebruiken. En is het dan niet dan bij, bij het eerste bezoek, dan gebeurt het bij het tweede of derde bezoek aan ja. iemand. Ja. Hè? Maar dus, goed, uh, je zei al, een van de obstakels was, en, en die werd hierdoor een beetje weggenomen... was dat hij nalatenschap ja, uh, door ja, ATI door zijn zus ja. uh, uh, verbrand is. Ja. Daar had je dus helemaal niks meer aan. Nee. Maar wat niet helemaal... Uh, uh, uh, weg te vagen is, is dat hij ook heel expliciet geen biografie wilde. Nou, expliciet geen biografie, dat is niet gezegd. Want toen, uh, ik ben natuurlijk eerst met zijn zuster Ati... Uh, met wie hij veertig jaar lang... Uh, onder één dak leefde. Ja, of misschien eigenlijk nog wel langer. Nee, op hun huwelijksjaren na, dus vanaf hun, hun kindertijd tot aan zijn overlijden op wat, hu wat, wat, wat, wat huwelijksjaren na... van beide een mislukt huwelijk... hebben ze altijd broer en zus met elkaar gewoond. Dat is ook al heel bijzonder. Ja. Dat, dat vind ik ook een verhaallijn. Het was zo'n duo met z'n tweeën. Ja, en, ja. en zo op elkaar ingespeeld. Geweldig. Maar... Um, ja, geweldig ik heb natuurlijk en niet met die... geweldig natuurlijk. Want daar zit ook altijd spanning ja, op. Zit altijd, maar ik, ja, ik vond het toch een mooi verhaal. Ja, dat, uh, uh, maar... Kijk, zij zei. Uh, Frits had het goed gevonden dat jij het deed. Ja, nou, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen, want het klinkt zo van. Uh, alsof je mij aan. Je... Ja, of als ik ben aangewezen. Maar nee, dat was voor mij toch wel belangrijk dat. Uh, dat uh, Ati en, en Jeroen, de zoon van uh, overtuigd, toch wel goedkeuring gaven, ja. ja. Maar, maar zij dat, waren dat, wel heel belangrijke bronnen, hè? voor mij. Als zij had niet hadden meegewerkt, dan... Dan uh, was het feest niet doorgegaan. Denk het niet, want nee. bijvoorbeeld die jeugdjaren... Ja, daar is hè uh, die, uh, die, uh, die zus, die is echt de bron natuurlijk. Van, hoe kun je anders dingen uit iemand... aan tafel? Uh, alles, die ouders, het dat gezin, ouders? Dat, de school, de scheiding scheiding, ja. Maar toch, toch vloekt dat een beetje met, met die zus... die tegelijkertijd gewoon wel bereid is... die ja. nalatenschap een latenschap, ja, ja, uh, af ja, te branden. Ja, ja, ja. ja, dat is ook gek. Maar ze heeft gezegd... luister, Frits wilde dat. En uh, nou ja, kennelijk ging hij ervan uit dat er... Uh, mijn werk is er toch. Laat ze daar dan maar over gaan schrijven. Ja. He, dat, dat willen de meeste schrijvers ook dat natuurlijk. Dat willen de meeste schrijvers. En nou ja... Uh, nee, maar goed, ik heb, natuurlijk heb ik ermee gezeten. Ik zit er ook een beetje in dit potje te roeren... omdat wij bijvoorbeeld vrij uitvoerig hebben gesproken... met Helga Rupsamens, uh, collega-schrijver. Ja. Uh, uh, maar ook zeer goede vriendin van H.B. Uh, ja, ja, Hots. Ja, ja, ja. Uh, zij was uh, op een andere manier ook zeer betrokken bij, bij het leven van Hots. Uh, ja. uh, uh, daar komen we later wel over ja. te spreken. Maar zij... Zij uh, tegen ons vandaag: Ik heb onder groot protest meegewerkt aan deze biografie. Want ik ben eigenlijk al vanaf de moord, waar we over zo over komen te spreken, in 1970, tot aan Hots dood bezig geweest hem openheid van zaken te laten geven. En ja. dat wilde hij pertinent niet. Hij heeft niet voor niets alles laten verbranden. Ati zijn zus en Jeroen zijn zoon zullen best wel hun toestemming hebben gegeven. Maar ja, de buurvrouw misschien ook wel. En zo kun je wel aan de gang blijven. Wie beslist tenslotte dat er een biografie van je moet komen? Als jij het niet meer zelf kunt beslissen... kan blijkbaar ieder ander dat dus wel doen. Als hij nu nog zou leven, zou hij voor dood blijven... bij het verschijnen van de biografie. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit niet gewild zou hebben. Zij vindt het ja. dus heel uh, pijnlijk ja. dat ja. dit boek er nu is. Ondanks ja. het feit, daar moet ik er wel bij zeggen... dat ze het een fantastisch boek vindt. Ja, ja dat weet ik. Ja. Kijk, maar het is vanuit haar perspectief ook... Ja, heel anders dan voor iedere andere lezer of hotsliefhebber. En, uh, zij is te veel uh, betrokken. Ja, ze is wel eigenlijk. heel erg bij betrokken. Ja, het is ook het verhaal van maar haar. Maar ze leeft voor een groot deel. En, maar ze heeft hem ook heel goed gekend. Ja, dus ja, zou, ja. zou je dan niet denken ja. dat zij ook heel goed weet... Maar dan had ze... Kijk, ze heeft wel mee willen werken aan het boek. Hè? Dus als mm. zij dat ja per se niet had gewild... Dat, dat heb ik ook wel gezegd. Want jij weet hem waarschijnlijk van haar bezwaar, toch? Ja, en, en zij heeft ondanks haar bezwaar toch willen meewerken. En ze heeft ook de hoofdstukken gelezen... Hè, waarin zij en haar eerste man uh, Serijn en de vriendschap met Holtz... Uh, Waarin dat allemaal verteld wordt. Maar, dus, jij, jij bent uh, een, een, een maar voor haar zit het er. Het zit hem niet in mijn boek. Het zit hem in het feit dat er een biografie Precies. verschijnt. Ja. Ja. Ja. Maar was jij daar gevoelig voor? Want jij bent een bewonderaar van HOTS. Je ja. uh, bent bij hem thuis geweest. Dat is vrij uitzonderlijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat dan op de een of andere manier in dat proces toch een beetje knaagt. Als zo iemand op je ja. schouder tikt en zegt: ja, ja. Ik weet niet hoor. Maar ja. Ik, ik, Kijk, ik vind het feit dat de directe familieleden mij hebben verzekerd dat hè, als ik het op een integere manie, manier zou doen, dat wel hoor. Ja. Dan, dan dat ze hun medewerking uh, gaven en dat ze, uh, ja, uh, toch hadden uh, zeker meenden te weten dat HOT uh, mij in ieder geval, ja. Misschien, misschien dan niet een biografie... maar een, een, een, een monografie of iets dergelijks... dat hij, dat hij daar eigenlijk wel ja. zelfs een beetje op hoopte. Ja. Ja. Jij hebt hè, gewoon door de toestemming van de familie... de zuster met wie die leefde... En zoon. de zoon ja. met wie die ook natuurlijk een groot deel ja. heeft geleefd... daar ben je op afgegaan. Je hebt die biografie geschreven. Maar het is niet voor niets natuurlijk dat Helga Rupsamer verwijst naar de moord... Ja. Uh, daar was zij indirect ook zelf eigenlijk bij betrokken. Ja. Misschien, ja. Hè, dat is toch een, een zeer belangrijke cesuur in zijn ja. leven geweest. Ja. Nou, Kun je vertellen wat er gebeurd ja. is? eerst maar eens vertellen. Ja. Uh, op, op een zeker moment, uh, dat was in de jaren 50, woonde. Uh, Frits en zijn jonge vrouw Barbara, en, en ook een meisje uit de muziekwereld, een meisje dat graag wilde zingen, die woonde op een kunstenaarshofje in Den Haag. En daar woonden inderdaad allerlei schilders en cabaretiers. En, maar onder andere ook de, de jonge journaliste Helga Rup samen met haar man Serijn Pijver, wat een trompetist was. Die speelde in, in heel veel bands samen met Frits Hots. Ja. Speelde. Ja, hè, ze waren herf, trombone, vrienden ook. Maar ze waren heel goede vrienden ook. En ook die, ja, die, die twee stelletjes waren bevriend met nog heel veel vrienden eromheen. En dat was, die trokken erg intensief met elkaar, op jarenlang. Hè. En uh, ja, op een zeker moment ja, ging het met het huwelijk van Frits en Barbara niet zo goed mee. En trok zij, Barbara, heel erg naar Serijn. Ze hadden trouwens een zoontje intussen, Jeroen. Nou, uiteindelijk is, uh, is Barbara een relatie begonnen met die Serijn... dus de man van Helga. En uh, die zijn er met elkaar vandoor gegaan. Zou je kunnen zeggen, of in ieder geval gaan samenwonen. Kregen een kind, zijn ook getrouwd. Kwam ook altijd meteen weer een kind. Dat is ook zo in die jaren. <lacht> <laughs> en, uh, Nou, dat ging ook weer uit. Uh, en, en ja, Serijn ging weer wat verder om zich heen kijken. Um, nou ja, het was inmiddels alweer verliefd op een andere. Was verliefd op een ander. En uh, ja, waar het op neerkomt is dat ze dat gewoon niet kon, kon zetten. Dat blijkt ook wel een beetje uit de brieven en zo die, die er zijn overgeleverd. Maar op een dag uh, is ze met Sarijn naar het café gegaan. Zijn ze flink gaan drinken. Uh, aan het eind van de avond uh, ging ze met hem mee naar zijn kamer. En uh, ze gingen met elkaar naar bed. En, en ja, zo'n beetje tijdens... Het liefdespel, zoals het rechercherapport uh, schrijft, uh, stak zij hem dood. Ja. Met een mes? Ja, met een daartoe meegenomen mes. Geslepen, echt met voorbedachte raden dus. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En dan... 38 jaar hè, was die jongen. Het is echt ongelooflijk. Dus, uh, deze is Serain Vijver, een bekende figuur uit, ja. uh, uit de jazzmuziek. Ja, een ja, hele geliefde figuur ja. ook, hè? Ja. Ja. Die die liet iedereen, die, die was dood. Ja. En, en, en deze Barbara werd vastgezet. vastgezet ja. Kwam in het gevang terecht. Ja. En er waren een heleboel slachtoffers omheen gemaakt. Ja, ja, ja, ja, Hots ja. met hun ja. gezamenlijke, Barbara's en ja. Hots. Ja. Ja. Zoon. Voor heel veel mensen storten hun wereld in natuurlijk. Ik bedoel inderdaad uh, voor, voor Helga en haar dochter. En, en, en, ja, dat de was vader. Toch de vader van het kind. En, ja. Uh, nou ja, goed, voor, voor Hots en, en Ati en, en, en hun kinderen. Hots bleef met Jeroen over toen, toen zij de gevangenis inging. En, uh, Jeroen is ook altijd bij Hots blijven wonen. Hè. Is nooit, die is nooit meer terug naar zijn moeder gegaan. Mm -hmm. Heeft haar één keer ontmoet, maar wilde eigenlijk ook helemaal niet meer van haar weten... toen hij nee. wist dat zij geen brouw had nee. van nee, haar daad. Nee, nee, nee. Ze heeft ze het ook uh, pas laat gehoord, hoor, Jeroen. Ja. Dat, dat speelt ook nog mee. Oh, ja, oh, Het is dramatisch. En natuurlijk ook de aardigheid van het muziekmaken was er ook flink vanaf. Hè? Dat, dat snap je. Ik bedoel, ja, dat deden zij samen en dat was... Het was altijd groot plezier en leuk. En ineens de moeder het van hart... het kind was een modernares... En maar tegelijkertijd was de beste vriend Ja, die was, die was wel niet meer met wie hij altijd die prachtige ja. muziek maakte. En de, de hele, dat, die hele kring, dat, dat hele plezier was besmet. Dat was voorbij. Dat was, dat... Hij heeft nog korte tijd in de vink op zaterdagavond... een beetje, een beetje ge, wel gespeeld. Mm -hmm. dus dat was wel leuk. Maar daar is hij op begin jaren zeventig gewoon mee gestopt. Ja. De, de lol was er wel af. Wat jij dan blootlegt is eigenlijk... Bijvoorbeeld Helga Rupsamen heeft in interviews wel eens verwezen... naar de dood, hè, de moord op haar ex-man, uh, Serijn. Ja. Yeah. Uh, Hots heeft het gewoon onder het tapijt gehouden. Uh, ja, die heeft daar niet uh, gehouden. over gehouden praten. Die praten er niet ja, over. Ja, de deksel ja. was op de put en die kwam er ook niet meer vanaf. Ja. Sterker nog, hij heeft het niet eens met zijn zoon gedeeld. Nou, met, Pas helaas. laat. Althans heel laat. Nee, er waren wel mensen die het, die het wisten, zijn uitgever. Theo Stondrop, die wist het, zijn vriend Maarten het hart wist het. En die, die spraken daar ook niet over. Het Ik weet het eigenlijk, doordat Theodor Holman dat uh, in zijn necrologie in 2000 propria Kurs, uh, schreef. Mm. Toen dacht ik, ik wist niet wat ik las. Moord, de vrouw van Hot. wat is dit? Hoe bepalend is, is nou die gebeurtenis... zonder meer in ieder geval de meest dramatische gebeurtenis uit zijn leven... Ja. geweest voor zijn schrijverschap? Ja, ik denk, dus zo probeer ik het in het verhaal ook een beetje te een plaats te geven, dat het toch het laatste duwtje is geweest... voor dat schrijverschap. En want zes jaar na de moord, of eigenlijk al vijf jaar... was zijn debuut in Maatstaf in 75. In 76 kwam zijn eerste bundel doodweermiddel uit. En dat verhaal, de tramrace, dat stuurde hij naar Maatstaf... Eh, na ook een lange periode van depressie, na die moord. En toen had hij wel thuis veel zitten schrijven. En toen zei die oom, oom Herman Kunst... van nou, kom op nou jongen nu... Stuur nou eens een verhaal in. Ik heb een abonnement op dat maatstaf. En dat is heel erg leuk, hoor, met mensen als Maarten het Hart... en mensen van Keulen en Komrij. Maar daar pas jij best tussen. Dat doe je helemaal niet voor onder. Nou, dacht zo, hoe zou ik dat nou wel doen? En uiteindelijk met een soort nu of nooit. Het is toch allemaal al kapot, het leven. Er is toch niks meer aan. Ik doe het gewoon. En ja... De rest is geschiedenis, want bij de, eh, bij, bij de arbeiderspers waren ze heel blij ermee. En belden ze. Een maar ze herkennen meteen een uniek talent. Ja, ja, ja. Stond ja, ja, ja. Ja, ja, erop met name Endros. Beide. Het ja, is wel grappig in het boek. Uh, de, eigenlijk. Uh, nou ja, het is niet helemaal duidelijk wie het eerst hot ontdekte. Of, maar ze vonden het allebei heel goed, hoor. Dus Laten we daar zo zeggen, ge... diverse uitgevers hebben dat gekleed. Nou, was het natuurlijk de uitgever en Martin Rosten de, de redacteur. De, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat doet niet doen want ze hebben... En allebei, maar Zondrop was echt zijn uitgever. Daar had hij ook het meeste contact mee. Hots was ook heel, uh, hoe noem je dat, gevoelig voor hiërarchie. Zondrop was de baas. Als Zondrop ook iets vond, dan deed hij dat. Hij was heel heel gevoelig voor het, het gezag ook van Zondrop. Nee. Dat uh, was de, ook wel grappig om te zien. Die gebeurtenis betekende was een ramp in zijn leven, maar bleek een, een push te zijn om zijn schrijverschap eigenlijk uh, ja? toe te staan. Want ja, dat was het eigenlijk. Ja. Om dat, te had dat school al in hem. Nou ja toe te staan. Hij, hij had laden vol met, met verhalen liggen, hoor. Want sommige verhalen, daar heeft hij achteraf in interviews van gezegd... dat hij ze in de jaren 50 al heeft geschreven, jaren 60. Alleen heeft ze allemaal nog een beetje bijgeveld, opgepoetst. Hij zat er eeuwig aan te prutten, want het kon altijd beter. Hè? Maar uh, uh, ja, nee, hij durfde ermee naar buiten te komen. Dat was het. Er ja, is verkeersinformatie. Ja. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht tussen Leende Heide en Marheese, 10 kilometer. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam verknopen de Bressemplein 5 kilometer op de parallelbaan. Daar is één rijstrook dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vanavond met Alej Truin. Zij is journalist, kritica, schrijfster. Maar vandaag vooral hier omdat ze een, een lijvige biografie heeft geschreven. Geluk kun je alleen schilderen. Dat gaat over het leven van de schrijver F.B. Hots. Beetje een writer's writer. Ontdekt door een klein maar fijn publiek. Schrijft ook klein maar fijn. Kan je bijna zeggen. Prachtige gestileerde verhalen en uh, romans heeft hij geschreven. Uh, dat boek, ja, dat legt van alles bloot over een groot en dramatisch uh, uh, leven waarin weinig ruimte was voor geluk, heel veel ruimte was voor een lange serie dominante vrouwen. Ja, ook uh, dat. Die een grote rol. En uh, ja, waarin fatale vrouwen, fatale ja. vrouwen ook uh, lichamelijk uh, ging het ook al niet de best met deze man. Nee. En wat vooral erg was, is dat zijn beste vriend Schrijn Vijver uh, werd doodgestoken door zijn ex-vrouw ja. Barbara. Ja. tevens de moeder van zijn zoon, zijn enige ja. kind. Ja. Uh, nou, dat drama, dat, dat spreekt natuurlijk boekdelen... en dat drijft natuurlijk een groot deel van die biografie ook Wij, Jij hebt een opname gevonden van Srijm Vijver, trompetist... Ja, die en heb ik gekregen, Hots. van Jan en, uh, ja, Een goede vriend van Hot die ook in het boek vo ja. voorkomt. En die had deze opname nog op glasplaten... Ik nou weet niet precies hoe dat Bijna werkt. Bijna voor oorlogs klinkt dat? Ja, het ja. klinkt echt mooi. Uh, maar het klinkt ook mooi uh, als... als vroeger. Luister maar. Ja, ja. luister. <laughs> hebben de luisteraars hun schoenen al uit de kast gehaald? Ja. En staan zij op de pas geboende pakketvloer <laughs> een dansje te doen? Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Wat een vrolijkheid. Dat, dat hebben we totaal vrolijk, niet ja. geassocieerd bij, uh, bij FB Hots. Nee, nee, nee. Maar dat is nu, Dat wou ik ook nog. Toen je het net had over al die tegenslagen, dat is helemaal waar. En, uh, maar. Thuis, en ik hoop dat dat ook een beetje blijkt... Uit dat het boek was was helemaal geen onvrolijke... maar hij was thuis ook wel echt... Uh, de grappen kwamen van hem altijd. Hè. Kinderen hebben ook cool ontzettend humor. met hem gelachen. Ja, en ja. zijn vrienden ook. En uh, er was nog iets... hij was toch op een bepaalde manier niet helemaal somber. Hè. Hij, uh, hij had hele grote voorkeuren en voorliefdes. Bijvoorbeeld voor die muziek... en dat is bepaald geen, geen droevige, melancholische... Hè, dat... dat, dat de, de muziek, dat schrijft hij zelf ook alsof de zon binnenkomt uh, op een winterdag. Dat, dat is echt. Uh, hij hield ook in de beeldende kunst van, van heel erg van kleur, van, van de, de explosie van kleur en vorm van de expressionisten. Hij hield van, uh, van Mondriaan en de stijl. Hij hield van, maar, maar ook van en Stiel. Hij Nee, in de kunst bijvoorbeeld. Uh, hield hij juist van, van. ja, dat die, die soort, soort. wedergeboorte. Van, van. van de. ja, de vrolijk, in de vrolijke jaren. Ja. twintig. Dat... Maar hij had er natuurlijk misschien ook wel een belang bij. om. Uh, om dat beeld van hem. Uh, van een afstandelijke man. die, die wat verscholen ja. zit in, ja. in zijn werkkamer. om dat in stand te houden. want ja. anders werd zijn geheim ontdekt. Ja, hij wilde gewoon geen journalisten aan de deur. daar kwam het ook op neer. Hè? Dat, en had dat nou. is dat ook weer terug te voeren op die. op die ja. moord? Ja. Die moord was toen natuurlijk toch ook. Uh, kort geleden, hè? Ja. Toen hij. Ja, uh, en zijn zoon was ook nog, nog vrij jong. En. Uh, uh, later. Later is hij ook wel vaker in de krant gekomen, hoor, interviews in de, nou ja, de Volkskrant, ja. NRC-parool. Ja. Dat, dat vond hij ook niet zo'n probleem meer, nee. Dus uh, het is langzaam maar zeker, langzaam, is, hij, ja. is, hij, is hij eigenlijk gegroeid in, in ja. de schrijver als publieke figuur. Ja. Ja. Uh, toch nog heel even naar die moord, hè? Ja. Want uh, nou, we spraken dus met zowel Helga, uh, Ruubzame, schrijver, collega, vriend... Din. Als Maarten Hart. En ja. allebei uh, hadden ze, dus, zoals ik al zei, met veel plezier de biografie uh, te lezen. Uh, Maarten Hart zegt, te meer omdat het een prachtig beeld geeft... van het schrijversleven in Den Haag uit de 20e eeuw. De historische bedding is namelijk ook vrij uitgebreid beschreven. Ja. Al met al is het zo geschreven dat, je voelt, uh, dat het voelt alsof je erbij had kunnen zijn. Ja. Het enige waarvan de waarheid twijfelachtig is... en dat, gisteren waren jullie samen bij De Wereld Draai Door... en toen liet hij Zet dat, ik ook, ik dat ook Ja, daar wil ik wat over zeggen. Ja, ja is de precies beschrijving van de moord. Dat is namelijk voornamelijk opgetekend uit het politierapport... gebaseerd op de mond, uh, uit de mond van Greetje. Greetje nee, en Barbara nou ja, maar dan, Dat Uit de mond van een heleboel getuigen. Hè? En bovendien, ja, ik dat vind het dat een beetje naar om te zeggen... maar er waren dus echt gewoon foto's van. Die vielen meteen uit het dossier. Nou, op die foto kun je en ook die foto's van... heb jij gezien? Ja, dan kun ja. je ook precies zien hoe die is vermoord. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat, dat, dat is, vind ik een beetje lastig om te zeggen, maar dat is gewoon zo. Dat, ja, uh, je, je kunt dat, uit de foto's opmaken dat hij is vermoord tijdens de daad. Of, uh, ja, je kunt, ja, je kunt dat allemaal gewoon, uh, gewoon zien. Uh, dat, ja. Ja. Maar wa, wat is het? Want eerlijk gezegd, Helga Rupsamen, die, die twijfelt ook aan het verhaal... van de manier waarop de moord gaat. En zij zegt bijvoorbeeld... Uh, zij, de daderes, hè, is na de moord teruggegaan naar het café... en heeft tegen een gezamenlijke vriend gezegd... ik ja. heb iets geks gedaan. Ze wist niet eens of Serijn wel dood was op dat moment. Ze had in nee. brieven wel gedreigd dat ze hem dood zou maken. Ja. Ik ben daar nog mee naar de officier van justitie geweest... maar uiteindelijk heb ik ze nooit aan de nee. officier willen nee. overhandigen... omdat ik wist dat ik Serijn, haar ex-man, ja. uh, daar geen plezier mee zou ja. doen. Ze wist misschien niet, dat weet je nooit, zeker of je, het is weggerend natuurlijk... Maar goed, het, het mes stak op zo'n manier wel in zijn borst... Dat, dat er geen twijfel over Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Bovendien, in die, in die, in die dikke uh, mappen die ik aantrof uh, in, in het archief van, van uh, de rechtbank van Den Haag uh, zaten niet alleen getuigenverklaringen van, van het, uh, Barbara zelf, Greetje heette ze zij. De, ja. de dader, ja. Maar ook van Hots, van Helga, van allerlei andere vrienden. Uh, en, en drie of vier psychiatrische rapporten. Ja. Dus dat is echt niet alleen haar verhaal hoor. Ik heb juist besloten om het zo uitvoerig te doen. Omdat, kijk, als je met al die vrienden praat... en met Helga en de zus, Makaria, uh, Gerrit Spvijver, dat, dat is de zus van, uh, van de Serijn. serijn. Uh, al die mensen vertellen het verhaal. En dat is de waarheid, dat weet ik zeker. Maar ieders waarheid is dus toch weer een klein beetje anders. En, daarom en dat dacht is ook ik, heel interessant eigenlijk. Dat is heel interessant. Ook daarom dacht ik. Dan ga ik wel naar die rechtbank. Want kijk, je had alleen over die moord. natuurlijk een non-fictieboek kunnen schrijven. Mm -hmm. hè? Dat had met gemak gekund. Uh, maar dan, dan had ik het ook zo aangepakt van de feiten. Ja. Dicht bij de waarheid kom, kom toch, komen toch die drie, drie, drie kartonnen dozen die daar, die daar staan. En die heb ik helemaal doorgenomen. Bij justitie. Bij justitie. Die ja. kartonnen dozen. Ja. En die leggen eigenlijk gewoon bloot wat, uh, waar iedereen misschien een andere herinnering aan heeft. Of aan heeft gekregen door de jaren heen. Ja, ja, ja. Want wat je eigenlijk nu ook aan die reacties ziet, tenminste dat is mijn uh, huistuin en keukenpsychologie die ik hier even op loslaat. Ja. Is dat, dat er nog een heel groot onverwerkt... Absoluut. Ja. Uh, verleden in, in ja. dit hele verhaal zit. Ja. Nee, dat is ook zo. Merkte jij dat nou ook toen je daarin ging puren? Ja, natuurlijk. En toen, ik, toen je het opging zoeken. En weet je wat het gekke ook is? Eerst denk je misschien nog. Uh, uh, als journalist. Ik ben journalist van. Oh, toen ik dat bij Holman las. Bedoel, ik vond het verschrikkelijk. Maar ik dacht ook. God, wat een verhaal. Daar wil ik achterkomen. Hè? Ja. Maar. Uh, dus dat, ja. Maar gaandeweg. Als je dan ziet ook wat voor. Pijn en verdrieten tot generaties later nog uh, bij, bij mensen veroorzaakt. Ja, dan wordt het ook heel lastig en, en, en pijnlijk en moeilijk om over te schrijven. Dus ja. ik heb het ook zo afstandelijk mogelijk opgeschreven, dat hoofdstuk. Ja. Maar, ja. Langzaam maar zeker uh, kom, je, kom jij, maar wij kwamen dus met onze research er ook achter dat, dat dit nog steeds, gewoon tot op de dag van vandaag. Doorleeft, hè? Ja. Uh, Jeroen, de zoon van Hos, ja. zou het boek van jou in ontvangst nemen. Het eerste exemplaar. Ja, ja. Die is uiteindelijk niet gekomen. Nee, nee om, uh, om gezondheidsredenen. Maar hij heeft het wel helemaal gevolg. Omdat het gevoelig ja. is, kunnen we het zo algemeen stellen? Ja, nou, Helga, dat, is, dat, Helga uh, is niet gekomen. Ja, ja. Nou ja, goed. Nee, het ligt dus nog heel gevoelig voor heel veel mensen. Ja. Maar Jeroen bijvoorbeeld... Die, en trouwens Helga ook. Maar met Jeroen heb ik dagenlang over zijn vader gepraat. En dat vond hij heel erg leuk. Want hij... ja. In zijn omgeving zijn momenteel niet heel veel mensen die zijn... of misschien wel niemand die zijn vader gekend ja. heeft. Dus hij, hij kon met mij dagenlang over zijn vader praten. En dat waren prachtige gesprekken. Maar natuurlijk ligt het in, in die levens dus toch heel erg gevoelig. Ja. ja, ja. ja, ja, is, ja. Het voor, is het voor jou uh, meteen uh, van meet af aan uh, duidelijk geweest... Dat, dat dit toch het hart van het verhaal moest vormen? Nou, het, een, meer het een, een scharnierpunt, ik... zeg maar... Mm -hmm. Uh, en wat daarna is Hot Schrijver. Het gekke van het boek is dat vrij laat pas in het boek <laughs> is hij schrijver, want dan is ja. hij toch ook al 54 jaar. Ja. En, uh, nou ja, dan gebeurt er toch minder in het boek dan, dan daarvoor. Want ja, hij gaat op zijn kamer zitten en hij gaat als een, als een bezetene in de tijd die hem nog rest, dat, dat besefte hij wel, schrijven. Bovendien wist hij dat hij uh, een, een, een oogkwaal had, die behoorlijk uh, voortschrijdend was. Dus hij dacht: ja, wanneer, wie weet ben ik over tien jaar wel volledig blind. Nou, uiteindelijk uh, was dat eind jaren negentig ook zo dat hij echt niks meer zag. Ja. Zelfs en, niet meer met een loop. Nee, noep. nee. En, en hij wilde, hij kon natuurlijk die. Ja, je kunt op een computer of, of de letters wel vergroten maar dan zie je een soort chocoladeletters en hij, hij zei nou zo kan ik geen zinnen meer maken dat lukt uh -huh. gewoon niet dat, zijn wereld werd in alle opzichten eigenlijk steeds kleiner ja. Het trok zich helemaal ja, terug ja, ja, ja. in die werkkamer ja. maar in één opzicht werd zijn leven weer groter hij kreeg een vriendin Henny en uh, dat heb ik ook wel beschreven ja. die periode dat dat misschien wel de eerste gelukkige relatie in zijn leven nou het, het, nee hij had eerdere gelukkige relaties die heeft hij verbroken met, met Judith, vriendin. Uh, in het helemaal in zijn vroege ja. jaar, ja, ja. jonge jaar. Maar na Barbara was dit zijn eerste gelukkige. Relatie. Ja. ja, Een vrouw waar die, met wie hij kon praten. Ja, met wie hij het gewoon leuk had. En ook een, een, een iemand met een opgeruimd karakter. Die zei, kom op Frits, we gaan een weekendje daar of daar naartoe. En, uh, ja, want je ja. beschrijft eigenlijk ook, ja, dat noem je, hè, je verwijst steeds naar de wet van Murphy. Uh, ja. In het boek. Namelijk, uh, stapelt zich maar op. Hè, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk ook wel zo. Uh, het begint met de scheiding van zijn ouders. Maar eigenlijk als er, als een soort self-fulfilling prophecy uh, ja. blijft. Uh, Den dat maar door. Ja, dat ja, hele ja, ja, leven ja. is één grote scheiding eigenlijk. Uiteindelijk geworden. Ja, He, zoals ook een broer, uh, halfbroer zei, Peter Hot, wij Hots, uh, die, die zijn, niet, zijn niet zo goed in, uh, in het huwelijk, in getrouwd zijn. <laughs> nee. nee, nou ja. Het is een, het is een rode draad geworden ja, in dit ja, boek. Ja, ja, ja, ja, Laten ja, ja. we even luisteren naar de stem uh, van Hots. Hij leest uh, voor uit een uh, verhaal. Wat leest hij? Voor? De om, uit de ontbijtzaal, hè? Leest hij een fragment voor. Laten we even luisteren. Ja. De ontbijtzaal. Het hotel lag hoog voor Nederlands begrip en er was een suggestie van eilheid. Die indruk werd versterkt door het interieur van de ontbijtzaal. Men had voor ruimte tussen de tafels gezorgd. De ramen waren groot en helder, de wanden licht. De parketvloer glansde en het wit van de tafelkleedjes was zilverig. Goedemorgen, klonk het welwillend als de gasten binnenkwamen... De meesten met hun oude gezichten nog roze van zeep of badschuim. De zon kwam dan al boven de oostelijke heuvel met zijn heijige bos. En in het dal lagen gele en groene stroken bouwland scherp afgebakend. Het wordt weer een prachtdag, zeiden de gasten. Hun versleten stemmen klonken vrijmoedig, want men was hier onder elkaar. Iedereen was op leeftijd met uitzondering van dat gezin met twee jonge kinderen. Maar ook die paste in het hotel. Ze hadden oma en opa bij zich, als een alibi. Zodat er een verbinding was met de opgewekte wereld van sterke overlevenden. Prachtig zorgvuldig geformuleerd ja. F.B. Hots. Hij las voor uit de, de ontbijtzaal. Um... Aleid, wat jij doet is uh, in deze uh, biografie, en dat is vrij opmerkelijk, uh, is, is zijn leven, zijn, zijn biografie, verbinden met zijn werk. En ja. Uh, nou ja, als je student Nederlands bent, dan hoor je altijd meteen dat gaat dus niet, hm. maar dat gaat wel. Ja, en je nou, maakt het, het zelfs uit. geloofwaardig. Ja, ja. nou, er schreef ook een, een criticus in Elsevier van dat daardoor de uh, waarheid en door elkaar gaan lopen. Maar dat is uh, beslist niet het geval, want dat leg ik ook in de inleiding uit. Ik gebruik die verhalen wel, maar natuurlijk niet als directe bron. Dat, dat zou ook echt idioot zijn. Mm -hmm. hè? Je, je weet dat een schrijver alles mag doen met de werkelijkheid. en uh, personages, Personen laten samensmelten in, in personages, in, morrelen aan het tijdsverloop. Van alles. Uh, maar andersom kan het wel zo zijn... dat je in een autobiografisch verhaal iets leest... en dan denkt, hé, hey, zou dat gebeurd zijn? Vervolgens ben ik dat gaan checken. En soms was het wel zo en soms was het niet zo. He, dus ik, ik heb absoluut niet uh, de verhalen als directe bron gebruikt. Maar nee, soms heb je ze naast elkaar gelegd. Soms kon je het ook naast elkaar leggen. En zag je, dat en zag je wat er gebeurde. Uh, iets in een brief of, of in het verhaal van Ati kon je naast, dat, uh, uh, naast het verhaal leggen. En dan kon je juist ook zo goed zien... hoe die de werkelijkheid uh, veranderde, manipuleerde... in een iets ander, meer dramatisch licht zetten. En als je dan, dan, dan in een, een hele royale notendop moet zeggen... Oh, wat, wat je dan tegenkomt, hè? we hebben het al over dominante vrouwen. Maar uh, die, die heel leidend zijn geweest in zijn leven. We hebben het over, over de over scheiding. Ja. Heel veel verhalen, met name die, die, die verhalen die in de jaren dertig spelen. Daarin komt alles samen. Hè? Dat, uh, ja, de, de, de, de opgewektheid en de schoonheid van de jaren twintig zijn voorbij. De grauwe jaren dertig breken aan. Uh, de economische crisis, iedereen wordt armer, zijn moeder moet kamers verhuren. In, in het buurland Duitsland is een gekke schreewer die, die, die krijgt steeds meer stemmen, ene Adolf Hitler. Nou, die tijd beschrijft hij en, en er staan steeds... Van in die zinnen dat alles, of het nou uh, de huiselijke twisten... of, of wat je wat op de radio hoorde, of de, de kleuren uh, van de kleren... en het sombere model van de meubels... alles werkte naar één groot dieptepunt toe. Ja. Dat dieptepunt is dan de oorlog. Ja. Maar het grappige is dan weer dat... Zijn moeder ook, hè? dat is ook een belangrijke figuur in het werk. En nou ja, in zijn leven was het toch ook wel een beetje zo. Ja, dat was een, een, een, een beetje een militante vrouw... Die, die van het ene geloof in het andere sprong. En, en, en, uh, en die de oorlog en, al heel vroeg uh, ja, op zich af Ja, ook uh, was ze. Mm -hmm. Tot de oorlog uitbrak, toen was ze weer heel ook erg... Strijdbaar. Heel strijdbaar. Nou, maar, uh, maar die moeder die, die, die maakte die twee kinderen zo gek met die oorlog oorlogsdreiging. Hè? Dat, dat kind dat dacht dat er een soort apocalyps zou plaatsvinden en dat één grote uh, wolk zou, zou het heelal uh, uh, in rook opgaan of zoiets. En toen was het gewoon maar oorlog. En ja, je moest in de rij staan voor een brood en er liepen wat Duitsers door de straten, maar dat viel zo ontzettend mee vergeleken met, met, die, met die hel die die moeder had voor gespiegeld. Mm -hmm. en, nou, dat, dat, dat speelt heel erg in die jaren dertig verhalen. Er zijn ook ook verhalen die in de jaren 50 spelen en vooral dat muzikantenplezier en die onderlinge lol beschrijven. Ja. He, ook daarin zie je al dat muzikanten afhaken doordat ze door een vrouw worden ingepalmd. En zo'n vrouw zegt dan: Nou, het is wel, wel leuk en artistiek, Piet, uh, wat maar je maar deed. Geen maar zoek de Nou, plan. maar eens om, ja, want ik een ben een echte stronger. baan. Een echte baan. Ja, en uh, nou ja, dat, dat, dat zijn twee hoofdstromen en natuurlijk de historische verhalen, zoals het. Titelverhaal Doodweermiddel, hè, of ja. een vestingbouwer die zich verschanst voor zijn vrouw. En die verhalen die in de 19e eeuw spelen, dat, dat is ook wel leuk om te ontdekken, die zijn eigenlijk ja, net zozeer of, of net zozeer niet autobiografisch als de autobiografische verhalen. Want dat verschrikkelijke huwelijk met Barbara. Nou, dat lees je helemaal terug in het verhaal Doodweermiddel. Over een 19eeuwse e vestingbouwer en zijn, ja. zijn slechte huwelijk. En op die manier nou ja, gaf hij het een plek. Maar het ja. klinkt wel heel modieus als je het ja. zo zegt. Nee, ja, maar daar kon ik wel niet ja. ja. En eigenlijk ja. zei je: Nou, het is niet een heel heel poëtische titel om te zeggen: Huwelijk rijp, ruimt op gruwelijk. Ja. Maar dat is eigenlijk wel de moraal ja. Van, van, ja, ja, van het ja, hele ja, verhaal. Ja, ja. ja, want heel veel recensenten hebben hem vrouwenhater genoemd. En uh, dat is hij niet. Uh, zijn zoon zei ook terecht: Jeroen, uh, alle belangrijke vrouwen. In, uh, mensen in zijn leven zijn altijd vrouwen geweest. Aat die voorop. Hè? Maar ook, ook Helga. Z zijn zus. Uh, he? ja, Helga natuurlijk. Helga, een vriendin Claire, waar hij levenslang mee optrok. Twintig jaar lang Henny. Hij had altijd een, een, een, een hele grote kompaan. En dat was altijd een vrouw. En hij was ook altijd wel heel galant. En, een, een ja, tegen vrouwen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, het was dat huwelijk. Dat moest ook niet nog een keer gebeuren. Hij wilde met Henny ook niet trouwen en niet samenwonen. Nee, dat, dat nooit meer. Nee. Dat... Uh, heb jij toen, want jij hebt hem ook ontmoet. Ja. Ik weet niet hoe, hoe jij er toen aan toe was op dat moment. Ik bedoel, of je alleen maar <laughs> in is amechtig naar nah, omhoog zo kijken. zo dat was ook niet. Maar, <laughs> maar ik, vond, maar hoe het, ging vond dat? Het wel, ik vond het wel een, een, een soort van plechtig moment dat ik mijn grote held eh, ja, ja, toch, toch held, kon, kon ontmoeten en. Uh, uh, in het begin, ik was ook gewoon best zenuwachtig. Want dan word je opengedaan door, door Ati. En dan uh, je met, gaat Ati met een blaadje met thee en koekjes naar boven. En dan mag je dus het Heilige de Heilige treden. Waar, waar, waar Hots dan zit. Want ja, zij maar was er niet. nooit iemand komt natuurlijk. Nee, nee. Zij was echt een poortwachteres hoor. Dat, uh, ze hield ook het bezoek af. Uh, ja. Hij heeft zich dat ook allemaal wel een beetje laten aanleunen. Hè? Al die, hij vond het ook wel makkelijk. Al, al, al die dominante vrouwen die zijn ja, leven beheersen. Ja, of dat, dat zijn, nou zijn moeder, moeder of zijn zus dat, was. Uh, ja, ja, ja, ja. Maar het, het, Zat dat er wat was een, een mooie analyse bij? van Jeroen. Die zei, uh, eerst uh, vond hij het wel heerlijk. Dat, want hij kon zelf geen beslissingen nemen. En dan, dan vond hij het fijn om be betutteld en bemonderd te worden. En aan diezelfde eigenschappen kreeg hij op den duur natuurlijk een pesthekel. Dat, dat, dat was elke keer weer... ja. Toch alsof mannen... Uh, nee, dat is niet altijd zo, denk ik. Maar een soort neurotische partnerkeuze zou je het kunnen noemen. Want die vrouwen leken wel een beetje op Anhot, zijn moeder. Ja. En ja. zelfs die laatste vrouw met wie hij wel gelukkig was... Uh, ja, die bedisselde ook wel dingen voor hem. Ja, ja. Die, die, en terecht ook wel. Want anders kwam er nooit wat van. Dat, dat snap ik ook wel. Dat, dat, dat, ja. Zelf uh, bleef je maar aarzelen. En van ach, nou ja, hoeft niet. En, uh, dat heeft ja. uiteindelijk ja. voor gezorgd dat hij in de literatuur... Uh, toch een hele fijn schrijver werd. Dat hij ja. net zo lang schrapte en schaafde ja. tot ja. het werd wat het werd. In de muziek is hij daardoor, lees ik in jouw boek, ook niet echt heel erg geslaagd. Nee. Omdat hij maar aan bleef sleutelen ja, ja, aan Ja, muziek. hij is wel geslaagd in die zin. Eigenlijk hetzelfde als in de literatuur. Je ontmoet nog steeds mensen die zeggen... Frits Hots, dat is de beste trombonist die er ooit in Nederland geweest is. Nou, en zo zeg ik dat over Hots als schrijver. Maar... dit, ik, ik het zou niet de indruk uh, willen wekken dat het een soort mooi schrijverij is wat hij doet. hoor. Want een van de dingen die ik bij lezing en herlezing en herlezing steeds weer ontdek... is dat het ook zo... Het is zo, ja, zo precies zoals het werkt tussen mensen. Hij legt zo genadeloos uh, het, de desillusies in de liefde bijvoorbeeld bloot. En, oh. en moeilijke dingen tussen ouders en kinderen. Maar ook... ja. Uh, uh, welzinnig geluk van iemand die eindelijk eens een dag vrij heeft en, en, en mag doen wat hij wil. En ja, er zijn ook, ook, ook pieken van geluk in dat oh, werk. Ja. En die hebben bijna altijd wel te maken met muziek, met iets maken. Muziek maken, een mooi verhaal maken, een, een kastje timmeren. hot zat ook altijd op zijn kamer te knutselen. Vliegtuigjes, bootjes, ja. Art Deco objectjes uh, Geluk heeft altijd te maken met iets moois maken. Ja. Ja. Dat, dat is toch. Uh, uh, ja. Dat, dat was misschien dat, dat, wel dat, de, jonge, de jonge in Hotso. Ja, maar dat is ook. Um, het minst bedorven is dat eigenlijk. Juist, ja, onbedorven. Ja, inderdaad. Het is on onbesmet, onbedorven. En het is ook een beloning. Hè? Want het thema schuld, boete, dat speelt in het werk van Hots een heel grote ja. rol. En dat zie je in zijn leven ook terug. Steeds maar weer dat, dat knagende schuldgevoel over ja. alles. Dat je ook eens denkt... hé man, zeurt zeur toch niet zo, doe het nou gewoon. Ja. Ja. ja, het is maar goed dat hij jou of mij niet als, als vriendin heeft getroffen. <güls> ja. maar bovenop we dat ook zo, ook zo bet betutelijk We, we net zo doorgegaan. Ja, ja, ja. Wat mij wel bezighoudt, is dat ene briefje... wat dan in een nalatenschap om de ja, een of andere redenen niet is uh, verbrand. Ja. Vertel eens wat daarop ja, staat. Ja, ja, ja. Eén brief. Ja, dus bovenop die stapel, dat uh, vertelde Marion, de dochter van uh, Ati uh, Hot uh, Dus toen Hots' zuster... Uh, die een hele stapel spullen vond met, boven, met daarop een briefje met het verzoek om dat uh, na zijn dood onmiddellijk te vernietigen. Uh, zat daar als bovenste briefje, een, uh, ja. Dat, in, in een nog goed leesbaar handschrift, dus waarschijnlijk al behoorlijke tijd voor zijn dood geschreven, uh, na mijn dood wil ik terugkeren als een zwarte engel... Uh, om mij te wreken uh, op degene die kwaad hebben gedaan aan, uh, aan... Nou ja, niet, aan mijn kind zei hij er niet bij, maar... Uh, ja, ik zou het er eigenlijk weer even bij moeten hebben. Ja, we, gaan, we uh, kunnen het wel op gaan zoeken. Een zwarte maar... engel. Ja. Jawel, hij zei het wel. Om, om degene die mijn kind kwaad hebben gedaan te vernietigen. Gantse, ja, dan ja, zoek ik het zo tijdens de muziek dat, kom, dat, op, dat Nou ja, tijdens de muziek, maar we zitten al bijna in de afdaling... van dit hele grote vliegtuig dat kunststof heet. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat was dat briefje, hè? Dus hij... En dat, ik vond het zo niet hot als een zwarte Kwaad, engel. een woedend. satan, Een, een, een wraak, wraakzuchtige. En daarom denk ik, het is een cliffhanger. Ja. Want er is misschien nog wel meer... Wat we niet weten. Of, ja, nou, ja of, dat weet ik niet. Of, of, jij gaat er, of, je daar niet meer aan, uh, Nou, oh, ja, er zijn er tijd best maar... Ik weet niet of er meer is, maar het is toch... Kijk, die wrok en wraaklust zat er dus wel degelijk in. Het was een zachtaardige man, maar die toch na zijn dood... als een zwarte engel wilde terugkeren om wraak te nemen op, ja. op degene die zijn... Dat klinkt heel kwaad voor ja. ons. Ja, ja, vind ik ook. Ten slotte, um, je hebt nu die zeven jaar besteed aan deze grote schrijver. En je bent zelf ook schrijver. Ja. Je hebt twee romans geschreven. Ja, ja een autobiografe ook roman, Heeft dit hele, ja. ja. hele Hots-project het schrijver in jou? Nou, een biografie uh, schrijven is ook schrijven, hè. En een column voor de krant schrijven is ook schrijven. Tuurlijk, maar de romancier in jou. Laat ik het ja. zo formuleren. Ja, ja. Nee, die... Die, die gaat door? Komt weer, weer terug? Die gaan we wakker kussen, hè. Als je zo <laughs> lang met Hots omgaat, wordt het wel moeilijk, hè, denk ik. Nou, of ik heb ik je daar helemaal geen last van? veel mee te maken heeft. Nee? Het, is, nee, uh, het is tijd. Ik, ik kan me nu weer op iets heel anders concentreren. Maar niet volgende week of zo hoor. Nee. Dit, dit, dit moet eventjes... Uh, Bezinken. Ja. ja. <laughs> Goed. Ja. Ontspan. Nou, ik zal het is doen, Petra. Hè? Het is volbracht. Het is een heel mooi boek geworden. Het is, het is, ja, het is ook geworden. niet onopgemerkt gebleven. En zo is dat. Nee. Uh, ik ga vertellen dat hierna nog een programma komt. Twee, uh, twee dingen. En uh, daarin is uh, de televisieman Bert van der gast. hij heeft een uh, nieuw boek geschreven en daar vertelt hij over. En dat gaat natuurlijk helemaal over uh, de wereld van de televisie. Wat ga je nou op je tegel zetten? Eigenlijk uh, hebben we daar nog maar 34 seconden voor. Het moet iets met hots te maken hebben, hè? Ja, graag wel. Ik weet het al. Zeg het maar. Het werk van Hot F.B. gaat nog even mee. Het is echt poëzie van de... Ja, Zo kom je ze dus bijna niet meer tegen, dit soort nee, hè? Het is eigenlijk meer een promo, vind ik dit, hoor. is het ook. Nou, goed. We nemen het. Geluk kun je alleen schilderen. Zo heet het boek waar we het afgelopen uur over spraken. Dank je wel voor je komst. Ja, dank je wel. Dank, mevrouw Truins. Dit was aflevering 2300... 42, morgenavond, om deze tijd, manjaren het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. ten stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het wordt groot feest bij het Nationale Ballet. Ze bestaan 50 jaar. Te gast zijn prima ballerina Igoné de Jong en Rachel Bojan. En bandionist Karel Kraaienhoff heeft grote en onverwachte plannen. U ziet het in Kunststof TV, zondag rond 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Ikzelf ben nooit overtuigd van een noodzaak voor verdergaande wetgeving. Sibrand van Hulst, voormalig directeur van de inlichtingendienst, de AIVD...